12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Honderden medewerkers van ING wachten nog op hun salaris van juni en juli. Het gaat om flexwerkers die bij de bank werken via het payrollbedrijf TCP Solutions. Het Financiële Dagblad schrijft dat dat bedrijf financiële problemen heeft... omdat een kredietverstrekker zich heeft teruggetrokken. ING noemt het een hele vervelende situatie en zegt hard te werken aan een oplossing... Payrollbedrijven nemen de administratie en juridische risico's... rond de inhuur van personeel uit handen van hun opdrachtgevers. Het Rijk en de Friese gemeente Smallingen-Land staan vandaag tegenover elkaar bij de rechter. Smallingen-Land heeft een bestemmingsplan gewijzigd... om nieuwe gaswinning in de gemeente tegen te gaan. Maar dat is volgens het Rijk in strijd met de landelijke regels. Smallingen-Land is bang voor bodemdaling... en wijst erop dat het kabinet juist van het gas af wil. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft vlak na vertrek uit Moskou een geslaagde noodlanding gemaakt in een maïsveld. Bij de motoren van het toestel vielen uit nadat er een zwerm meebe ingezogen was. Volgens de Russische autoriteiten zijn 23 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zij zouden vooral kneuzingen en schaafwonden hebben. Het CBR geeft toe dat in tientallen gevallen medische gegevens van automobilisten in de verkeerde dossiers terecht zijn gekomen. In zeker 71 gevallen zijn er fouten gemaakt met het digitaliseren van papieren stukken, zoals rapporten van keuringsartsen en verwijsbrieven. Die vertrouwelijke informatie was daardoor door derden te zien. In de buurt van Borren in Limburg heeft een schatzoeker met zijn metaaldetector een eeuwenoude bijzondere munt gevonden. Het gaat om een Skeatta-munt van ruim duizend jaar oud. Die worden soms aan de kust gevonden, dus dat het nu in Limburg gebeurt is extra bijzonder. Het weer, eerst wat regen, later opklaringen... maar ook nog een bui, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen droog en s ochtends vrij zonnig... en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... staat tussen Westpoort en de Koenternol... drie kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is donderdag 15 augustus. Dit is Zandvoort Luncht. En een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch op deze donderdag 15 augustus. En uh, ja hoor, we gaan weer een nieuwe uitzending maken. Het begint weer een beetje lekkerder weer te worden, geloof ik. Het waait wel een beetje. Het is in ieder geval droog. En uh, ja, dat was uh, vanmorgen wel anders, denk ik zomaar. Maar in ieder geval hartelijk welkom en leuk dat u weer luistert. En uh, vandaag hebben we weer een leuke, bomvolle uitzending. Met leuke items, met heel veel nieuws. Maar ook uh, bellen we met Hilli Jansen, tweede uur. En dat gaat uh, over natuurlijk museumnieuws. Uh, ja, museum Want uh, elke maand bellen wij met Hilli Jansen over het laatste nieuws rondom het Zandvoortse museum. Verder uh, hebben we twee leuke items van uh, onze collega's uh, van N.A. Nieuws. Zij hebben een uh, leuke item gemaakt. In uh, ieder geval over de cottages van Zentepark. Uh, en over uh, ja, toch uh, een Elfstedentocht met uh, heel veel, uh, ja, veel rotzooi En hoe dat zit, dat moeten we natuurlijk lekker luisteren bij Zandvoort Lunch. Maar we hebben ook een speciale gast en dat is Dick Housé. Goedemiddag Dick. Welkom in de show... Hoi Roy, goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om uh, twee uurtjes mee te presenteren hier in de uitzending als zomerzijdkick. Nou, ik ben benieuwd. Lijkt me gezellig. Niet... Ja, waar, waar je, in ieder geval waar, mede waardoor je hier bent gekomen is natuurlijk het nieuws wat je naar buiten hebt gebracht. Dat je toch, uh, ja, uh, gaat stoppen. Ja. Ja, ja, na zoveel jaren daarna vind ik het wel genoeg eigenlijk. Nou, mijn familie eigenlijk, mijn vrouw en mijn kinderen die zeiden, nou moet je ze ophouden. Ja? Dus nou, dan ben ik zover om dat te doen. Ja. Dus je gaat lekker aan je familie denken eigenlijk, komende tijd na het stoppen. Ja, dat moet je eigenlijk ook oh, niet aan denken iedere keer. Nee, maar dat klopt. Ja, ze hebben gezegd, nou moet je stoppen. En toen kwamen we erachter dat ik nu dit jaar uh, 65 jaar gewerkt heb. Zo. En, uh, dus ik vind het eigenlijk wel genoeg nu. En iedere keer weer nieuwe grappen of andere grappen. Ik weet het nu wel. Ik, uh, ja. Maar ik vind het wel altijd leuk om te doen. We gaan er zo meteen verder over praten. Want we hebben twee uur om te praten. Dus dat komt helemaal goed. Ondertussen is Jelmer ook aangeschoven. Goedemiddag Jelmer. Ja, goedemiddag. Leuk ik, dat je... Ook weer even je bent hier in de uitzending, want je probeert gewoon overal een beetje te snuffelen hier binnen de omroep. En uiteindelijk uh, gaan we kijken ja, waar, uh, ja, waar je uh, je prettig bij voelt, toch? Ja, waar ik het best bij pas inderdaad. Ja, inderdaad. En uh, ja, vooral is dat nieuwsscharing, uh, ben ik achtergekomen. <lacht> ja, dus uh, ja, jij ja. bent vandaag van de leuke nieuwtjes. Ja, toch? inderdaad. Zo, uh, zoals ook een paar weken terug was ik hier ook in de uitzending. Uh, ja. ik, uh, bracht ik bracht ook het uh, laatste nieuws uh, uit de regio. Ja, dat, wa dat was goed bevallen. Dus uh, ja, je bent uh, altijd welkom, hebben we gezegd. Dus uh, hartstikke leuk. hey uh, Jelmer, uh, hoe was jouw week? Uh, ja, mijn week was uh, prima. Ik ben, ben net weer uh, anderhalve week terug van vakantie. En het uh, weer was meteen wel weer omgeslagen, maar uh, gelukkig is het vandaag weer wat beter. Maar mijn week was prima, veel gewerkt. En uh, ja, verder was mijn week rustig. Dus eigenlijk had ik bonjour tegen je moeten zeggen. Ja, eigenlijk wel, ja. als ik uh, uit Frankrijk kom. Nou ja, dat is, uh, we zijn nu alweer een tijdje in uh, Zandvoort, dus we mogen gewoon goedemiddag ja, zijn. Wel een leuke vakantie gehad? Ja, zeker. Lekker weer ook. Ik uh, was een weekje in Normandië eerst. En toen, uh, daar is het altijd ongeveer hetzelfde weer als hier. Dus dan weet je het wel. Dan is het, was het daar dus ook uh, boven de 30 graden de hele week door. Dus dat was wel lekker. Lekker bij het strand gezeten en zo. Uh, en de week daarop was ik nog naar de Dordogne. Daar verwacht je natuurlijk altijd lekker weer. Ja. Uh, alleen deze keer was het dan uh, wat afgekoeld naar zo'n 20 graden. Dus dat was eigenlijk ook wel even lekker. We hebben we vooral echt wat kunnen doen. Want als het zo heet is, dan uh, kan je ook niet heel veel doen op een dag. Maar dat, uh, ik heb een leuke vakantie gehad in ieder geval. In ieder geval muziek en informatie hoor je hier op de Zandvoortse Omroep ZFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren. Dit is een nieuwe Zandvoort Luncht. Het gaat helemaal mis. <laughs> ik uh, ben er om op verschillende knopjes aan het klikken, Jomer. Dat kan toch ook een keer gebeuren? Ja, dat uh, overkomt de beste. Alleen dan moet ik wel weer, uh, weer terugkomen waar ik uh, was begonnen. En dat is uh, even, even lastig, want ik zie het gewoon ook nou, niet. Hè? Welk nummer zoek je? Welk nummer zoek ik? Ah, ik ben er. Kijk. Aha. Kijk. Dat wilde ik! Lekker zomer op je radio, dit is al geplunst! Wat erg, maar ja... Hier op ZFM Zandvoort, La Bamba, hoorde je lekker zomerse klanken. Dat wil je natuurlijk op een Zandvoorts radiostation. Uh, we hebben hier in de uitzending Dick Hoezee, uh, we kennen jou ook natuurlijk uh, als Clown Didi, want dat is vooral jouw beroep geweest. Hè? Ja, dat klopt. Ja. En uh, daarvoor uh, heb je Circus Rigolo gehad. Dan, ja, ja. Of niet voordat je Clown Didi werd, maar uh, nee, in ieder geval uh, een paar jaar geleden ja. had je Circus Rigolo. En ja. daarna ben je weer nog even verder gegaan. Uh, ja, vaak met, met leuke voorstellingen was je ook, was je ook de huur ja, ja, voor ja. Uh, allerlei feesten en partijen. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Hoe uh, heb, heb je die tijd met Circus Rigolo um, beleefd? Nou, heftig. Heftig? Ja, maar wel erg leuk. Dit was, was, uh, met Circus Rigolo hebben we wel leuk gedraaid met een groep mensen, met mijn dochter... met mijn kleindochter, ook nog met Loes. En we gingen campings af. We hebben vreselijk veel, veel campings gedaan. En dat was heel leuk, dat was gezellig. En, uh, veel, en hard werken natuurlijk. Hè. Ja. S morgens uh, uh, overrijden. Dan op de camping tent bouwen. Uh, voorstellingen doen. En dan s'avonds om negen uur tent weer afbouwen. En s'morgens weer verder. Dus we hebben zo hebben we zo'n twintig, dertig campings gedaan. Maar we traden ook veel op in België, in Frankrijk, in Duitsland. Ook met Rigolo. En we hadden een beetje een raar systeem bij ons. Want ik had niet heel veel artiesten. Want ik kletste het programma aan elkaar. Dus ik zat op de piste rand. Ja. Artiesten traden op. En ik uh, zei wat ze gingen doen of niet gingen doen. Wat het ging vooral. En daar hebben we dan altijd een komische voorstelling van gemaakt. Artiesten waren ook vaak kwaad op me. Want die wilden dat niet. Je valt ons in de reden met ons nummer. En ik zei, ja, maar dat is het programma. Ja. Da daar heb ik je voor geboekt. En betaalde ik je ook voor. Na een paar dagen ging het wel goed. Dan waren ze ook wel gewend. Maar met Ricolo, ja... We, en vooral de laatste paar jaar zijn we geëindigd op de Nieuwmarkt. Nieuwmarkt hebben we gespeeld en dat was fantastisch daar. Hebben we, hebben we 15 jaar gedaan. Ja. En toen zijn we ook in Zandvoort nog met het circus geweest. Ja, dat is 10 jaar geleden. Hè? Was dat zo? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, 10 ja, jaar, jaar geleden. Met, met, met uh, prominente circus. Ja, toen, was ik, uh, toen heb ik een keer meegedaan. Ja, dat klopt. Ja. ja. En daar... Uh, nou, dat, uh, daar komen we zo op terug. Dat gaan we nog een keer doen, maar dan op het toneel. Ja. In het laatste programma van, van ons, van mij. En dan uh, doen we nog één keer prominente circus, want alles komt een beetje terug. En met Rigolo ben ik gestopt, omdat uh, de, de kinderen die hadden ander werk en die hadden in de druk zat. En uh, die, die hadden geen zin om met die tent iedere keer weer op en af te bouwen. En vrachtwagens te doen. En, dat, uh, en uh, Sam, die uh, ja, is keurig getrouwd allemaal, die heeft nog een tijd in Engeland in het circus gewerkt teruggekomen. Hij uh, heeft uh, Godzijdank mijn achterkleinzoon gekregen. <laughs> en dat, uh, dat, daar heb ik heel veel plezier van. En Ricolo is, is uh, weggedaan, overgedaan, verkocht, zeg maar. Ja. En daar wordt nog mee gewerkt met die tent in Utrecht voor, ook weer voor camping toestanden optreden. Ja. En ik treed nog uh, tot november een beetje los op hier, her en der. En, en uh, ja, dat, dat is heel leuk om te doen. Ja. Want uh, ja, je, je gaat een, een eindvoorstelling doen. Daar gaan we het zeker zo meteen nog even over hebben. Dat is nu voor 8 en 9 november. Dan, uh, da, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want het is een heel mooi programma. En, um, maar uh, als jij uh, kijkt naar die periode na het circus... Ja. heb je ook best wel mooie voorstellingen gemaakt. Jawel, jawel, jawel. Circus is niet altijd alles geweest voor mij. Ik, nee. ik, ik, ben, vroeger, ik ben begonnen in theater met de films, is dus ik er had. Theatervoorstelling gedaan, variété gedaan. Uh, uh, ik heb nog zelfs meegedaan aan een opera. Tot de première, want toen kreeg ik meteen de baard in mijn keel, toen mocht ik weg. Oh. En operette heb ik gedaan, radio, televisie, als uh, Tommy Verstoep, uh, uh, met een Chinees Liang, maar dat is voor jouw tijd. Dat is zeker voor mijn tijd, denk ja, ik. Ja, voor jouw tijd. Want jij bent nu tegen de 60 of zo? Ik tegen de 60. <laughs> nee, of flauw. Toch? Nee, maar, maar dat, dat heb ik. Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk alle. Alles gedaan in het vak wat er maar te, te doen was. Ik heb, uh, maar het leukste voor mij was dat ik... Uh, uh, ik ben van clown een beetje meer de komiek kant op gegaan. De entertainer. Dus programma's aankondigen. Aan, aan elkaar kletsen. Uh, uh, uh, met artiesten aan de gang zijn. Ik repeteer nog wat met artiesten en zo. Die dit die vak willen leren. En dat, dat gaat hartstikke leuk. Ja, en dat, uh, dat doen we nog steeds. En ik ben benieuwd als het gaat stoppen... Wat, wat, ja, dat weet ik niet. Dan moet ik op makker meegaan of zo. Of, of uh, op de balletschool. <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> nee, maar verder. Uh, uh, ik, ja. Ik ga, ga ook niet meer naar het circus eigenlijk. Dat is, nee. Nee, dan, dan, dan, dat vind ik niet goed voor mezelf. Dat werkt niet. Want ik ben te eigenwijs om te zeggen. Goh, wat een mooi programma. Dan zeg ik. Nou, dat klopt niet. Of dat klopt niet. En daar wordt mijn vrouw altijd een beetje boos om. Hè, loose. En dus die. Uh, die, die, die, die zegt: heb je hem weer? Ja, ja, ja. En nu. Uh, want nu, dat programma wat we nu weer gaan doen in de, in de Krocht, met Henk Jans en Peter Den Boer, daar zijn we met elkaar bezig en we, we zetten het met elkaar in elkaar. En uh, nou, daar zijn we nu weer mee aan het repeteren en zo. Dat is uh, hartstikke leuk. En verder, het circus. Ik, uh, ik vind circus wel leuk, maar om het zelf te doen. Want ik heb geen geduld om te kijken naar die programma's. Dat, dat, dat, dat, dat, dat werkt niet bij mij. Maar ik, ben wel, ik vind het wel knap wat de mensen allemaal doen. En verder heb ik nog veel contact met de artiesten. En ook met, waar we het net even over hadden samen, over clown Frankie. Ja, die komt dan ook. Die denkt, dat vind ik leuk, ik doe mee. Nou, hartstikke goed. Ja, die ken ik nog uit mijn jeugd. Ja, toen ik naar ja, het circus ging. Ja, ja, nou, Frankie, ik, 40 jaar geleden, trad ik op in Oud Valkenveen bij, bij Tony Bottini. Eh, in, in het pretpark. En daar kwam Frankie, die kwam met, met, met zijn moeder al te kijken naar het programma. En dan zat hij vooraan en zat hij helemaal oh, te, te, te zwijmen. Zat hij. En toen had ik een nummer. Met, met, met bellen. Met, met bellen om mijn armen... en om mijn benen en, en op mijn hoofd. En daar... daar ben ik mee begonnen op een liedje van Cent in the Clowns. En eh, met die bellen... Dat deed, en dan kwam hier kijken en dat vond hij zo prachtig. En dan zei hij altijd... als je die bellen weg doet... dan, dan wil ik ze graag hebben. Ja, we kijken wel. En dan heeft hij 40 jaar volgehouden. Van, ik, ik denk... alsjeblieft als je die bellen, die bellen, die bellen. Nou, en een maand, vier, vijf geleden... zei ik, ik ga stoppen... En dat, dat werd een beetje bekend. Hij belde hem op. Hij zei, als je gaat stoppen, doe je die bellen dan weg. Ik zei, als ik, nu aan jou. Nou, hij was als een gek bij me thuis. Met tranen in zijn ogen heeft hij dat nummer genomen. De bellen, dat hele nummer eigenlijk. Ja. En um, een paar weken daarna belt hij me op. Zegt hij, ik kan het niet. <lacht> het lukt me niet. <lacht> dan gaan we repeteren. Na het seizoen van het circus. Want hij treedt ook met een circus bij, bij Circus Sejm. Ja. En daar, uh, dat is tot september, geloof ik, of zo. En dan komt hij bij mij thuis repeteren en, en, om, om dat nummer te gaan doen. Maar gisteren kreeg hij weer van Loes op mijn kop. Die zei, nee, dat moet jij nog één keer doen. Dat wil ik. En dan... Uh, ik zei, oké, okay, dan ik wel, praat ik wel met Frankie of ik zijn nummer mag lenen. <lacht> ja, dat, dat zal gebeuren. Ik weet niet. Ik heb hem nog niet gesproken. Maar, maar ja, Frankie, die, wat hij die gaat doen bij ons, dat weet ik nog niet. Want we hebben het programma dit jaar de, de Kringloopwinkel. Ja. Nou, in die kringloopwinkel, daar kan alles gebeuren. Want uh, wij hebben ook allemaal troepen op het toneel. En, en, en uh, Annette van de kringloopwinkel werkt hartstikke goed mee. Dus we zijn benieuwd wat het gaat worden. Nou, we gaan er uh, zo meteen verder over praten. In ieder geval wie er nog meer op het podium staan. Maar we hadden net over een uh, bepaald nummer. Cent ja. uh, in Send the Clowns. In, ja, ja. Um, wat betekent dat nummer voor jou? Dat, dat nummer Cent in the Clowns, ik, ik was, trad vroeger ook op bij een circus, Ross Hanson in het Circus Theater in Scheveningen. Nee, daar moest ik optreden. En ik wist nog niet wat voor nummer ik ging doen. En ik, het moest wel een beetje melanchoniek nummer zijn. Een beetje, beetje zielig en een beetje... Ik zei, nou, dan moet ik nadenken wat ik ga doen. En toen heb ik zelf bedacht dat ik dat ging doen als zwervertje. Maar die muziek, wat moet je daarbij hebben? Dat, dat moet je zoeken. En toen hoorde ik op de radio een liedje, 'Sent in the Clowns. Nou, dat vond ik zo mooi. Dat kwam toen net uit van... een. Lies Asja of zo, songer, Dat weet ik eigenlijk niet meer. Klopt dat wat ik zeg? Nee, nee? Barbara. Hele moeilijke achternaam. Oké, okay, die. ieder voor Barbara. En, <laughs> Barbara. Nou, ja. Oké, okay. dat vond ik zo'n prachtige melodie. En toen ben ik op dat nummer, op dat liedje, ben ik het nummer gaan maken. Ja. Met bellen en met zeep en toestanden. En de mensen die vonden dat prachtig in de zaal. Maar toen in scheveningen had ik een heel groot orkest achter me, een circusorkest. En dat nummer kwam zo goed over dat in de zaal zaten, zaten ze, begonnen ze te huilen. Ik denk, nou, dat is, dat is goed wat er gebeurt. En dat ben ik altijd blijven doen. En vond, want ik ben toch nogal een, een druktemaker. En op het toneel loop ik. flap alles eruit. En ik, voordat er wat gebeurt, heb ik het al gezien wat er gaat gebeuren. Dus, en met dat nummer had ik altijd de tijd om lekker even, even bij te komen en te doen. En zei ja. je mag stoppen. Maar je moet dat nummer gaan doen. Ik zei, nou, we kijken wel. We kijken. <lacht> dus toen jij gisteren of ingestelde me vroeg, welke muziek wil je horen? Ik denk, nou, in the Clowns. The ik... Als ik dat liedje doe, dan wordt er niet bij gezongen, maar dan is het een vol orkest. Ja. Maar, maar dit vind ik wel heel mooi zoals zij dat doet. We gaan er naar luisteren. Oké. Okay. Land in de clowns. De gezongen versie, Dick. Ja, mooi, hè? ik vind het mooi. Je hebt de kans als ik ga optreden die avond. dat de helft valt in slaap. en anderen die vindt het mooi. We gaan het zien. Oké. Okay. Uh, we gaan even door naar een, een nieuwtje. Iets uh, ja, toch over uh, ja, de tegemoetkoming op schoolkosten, Jelmer. Ja, inderdaad, want ook uh, dit jaar weer gaat de gemeente stand voor mensen met een uh, laag inkomen. en schoolgaande kinderen twee. Uh, uh, geven. De vergoedingen zijn een uh, steuntje in de rug voor de ouders die aan het begin van het schooljaar weer voor extra kosten komen te staan voor hun schoolgaande kinderen. Uh, de tegemoetkoming van de kosten kunnen onder meer worden gebruikt voor schriften, gymspullen of het betalen van een schoolreisje. Vaak zijn dat voor deze groepen mensen een grote uitgave. Uh, daarnaast is er ook een tegemoetkoming voor de huiswerkbegeleiding of bijles... Voor kinderen tot 18 jaar met een zandvoortpas die huiswerkbegeleiding of bijles nodig hebben... is er ook de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles die bij de gemeente kan worden aangevraagd. Dit meldt uh, de website zandvoort.nieuws.nl Dank je ja. wel in ieder geval uh, voor je bijdrage. We gaan even draaien. Muziek natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. We gaan luisteren naar Chaotic met <kwijnt> dam. In cyberspace I surf through the web To catch up with your trace And I wonder Who you really are I only got a hasty screenshot Of your smile You told me all your hot spots You really make me wonder Do you know who I am? Yeah Read really, me It's so exciting I only wanna know for real Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, hier is het weer van uh, Weer Online. Met uh, vandaag begonnen de dag regenachtig. Maar in de uh, richting de avond uh, komen er opklaringen. En uh, maakt de regen plaats voor zonneschijn. En ook uh, begin van morgen ziet er zonnig uit. Uh, richting het weekend. Het weekend ziet er uh, volop uh, wisselvallig met hier en daar wat regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Na het weekend kunnen we weer wat meer genieten van de zon. Dit was het weer van Weer Online.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 Ga hier op ZFM Zandvoort. Dik is hozee nog steeds uh, als zomer-sidekick uh, hier, zomer hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Elke week hebben we een uh, gezellige zomer-sidekick te gast. En dit keer is Dick. het. Ik vind het echt heel leuk dat je er bent, Dik. Ja, ik vind het ook leuk. En uh, ja, je bent hier ook natuurlijk om gewoon het programma te promoten. Want 8 en, uh, vrijdag 8 en uh, zaterdag 9 november uh, is er uh, ja, een uh, afscheidsvoorstelling uh, uh, met uh, ja, de kringloop heet het. Ja. En het is een soort toch wel een kleine ja, toch het klein terugblik naar de prominente circus, toch? Vertelde je net. Ja, want we, uh, uh, we hebben toen met het prominente circus hebben we een paar jaar gedaan hier in Zandvoort. Ja. En daar deed het horeca mee. En ook mensen die, die, die geen horeca toestanden, maar die werden dan afgevaardigd door de horeca. En hebben de acts gedaan in het circus: acrobaten, ja. jongleren, leren, koordansen, noem maar op. allemaal. Dus we dachten dat moeten we dit jaar weer gaan doen. En daar, uh, ja, wie moet je daar mee laten doen, allemaal? En toen kwam ik Brigitte tegen van het wapen, als ja. antwoord. En die is altijd zo spontaan. Die zegt: nou, Als je dit weer gaat doen, ik doe mee hoor. Ik zei: Bij deze. En toen wisten we nog niet eens dat we het gingen doen. Ik zei: Jij gaat meedoen met, met, met het wapen. We gaan repeteren. En dan uh, doe je die dagen mee. Maar ik dacht dat het alleen de negende zou gaan doen. Ja. Dus een paar weken terug zeg ik tegen Brigitte: ik zei, Brigitte Het wordt ook de achtste. De... Oh ja, oh ja, oh ja. Twee dagen, ja, twee dagen. Oké, okay. nou dan doe ik twee groepen, geen probleem. Wordt is zo makkelijk, dan doen we dat gewoon. Gaat ze leeuwen temmen? Ik weet niet wat ze gaat temmen. <laughs> dat moeten we nog bedenken. Wat voor extra. Het ligt ook aan welke mensen mee gaan doen. Ja. Natuurlijk. Dus dat, maar het wordt wel heel gezellig. En dat, dat kan ook makkelijk bij de kringlopen. Alles is er, alles kan meedoen. En, en, ja. en, we, en daarom heet het ook een beetje de kringloop. We, we, we komen terug op vroeger. En, en, en uh, ja, nostalgie en, en modern en noem maar op. Dat is het. En ik... Uh, ik mag daaraan meedoen. Maar het is niet echt een hele zielige afscheidvertoning. Hoor. Nee, het moet gezellig zijn. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Als de mensen geld willen geven naar de voorstelling is het ook goed. Maar het heeft niets mee te verder niks weten Of een mooie bos bloemen voor, <laughs> voor je vrouw Loes. Loes, ja, ja, ja. Nee, Loes is er ook natuurlijk. Hè. Die zit daar. Want Loes is de baas. Daar komt het op neer. Maar Loes was dus toch ook de telefoon... wat stond er nou in het persbericht? Ja, oh, dat is zo boos. Vorige week was het namelijk... Uh, kattendag op de dag. Ja. En ik vertelde op dat moment... dat het kattendag was. En ik kijk met mijn linker oog naar... Naar de kabelkrant die aanstond. En ik zag het persbericht staan. En toen begon ik zo te lachen. Wat stond er nou Loes de... Kassapoes. Kassapoes, ja. Dat was hem. En, en het was kattendag. En ik dacht, oh, wat een leuk bruggetje weer. Loes dus de kassapoes. Dus dat wist zij ook niet. Ik denk dat Joop van de krant dat bedacht heeft. Ja. En, uh, en hoe heet jij dan wel? Ik zei, dan heet ik de kassameneer. Ja. Dik de kassameneer. Ja, nee, Loes is er ook. En die regelt de kaartjes, hè. Die ja. zit dan uh, bijna elke dag om een of vier bij uh, XL. En daar verkoopt ze de kaartjes. Nou, wat Want leuk. Theo van de Krocht was nog met vakantie. Ja. Maar we, uh, ja, ze doet, ze doet het best. Ze doet het goed. Nou, wat leuk. verkoopt aardig, ja. En wilt u haar aan de telefoon hebben? Dat kan. 06-5347-5703. Dat ben ik. Oh, dat is Dick. Maar kan. Maar uh, je is, uh, misschien zoek je nog een leuke assistent. Maar we kunnen ook wel uh, naar Tula Loes 0653310684. Dat is uh, de telefoonlijn waar je kaartjes kan bestellen... voor het mooie voorstelling De Kringloop. En de kaartjes kosten 10 euro. Als Theater de Krocht open is, kan u daar ook aan, de, aan het nieuw voor kopen. Of het Wapen van Zandvoort, daar zijn ze ook te koop. Oké, okay, wat leuk. Ja, ja. wat goed dat ik dat allemaal weet. Ja, maar ja, ja. er treden ook meer mensen op, toch? Ja. We ja. hebben Lien. Lien, ja. Lien, is ook Lien Bloeper? Ja. En Lien die, uh, die heeft het vorige programma ook meegedaan. Dat had, was het programma over zandvoort. Een man of dertig deden daarin mee. Dat was een beetje uitbundig allemaal. En nu, uh, ik zeg Lien, volgende keer doe je ook mee hoor. Nou. En Lien die, uh, die, werkt, zeg, die werkt in de kringloopwinkel. En daar gebeuren allemaal dingen mee. En, en zo, Lien die... Die doet er bijna het hele programma mee. Dat weet ze nog niet, maar dat hoort ze misschien niet. <laughs> maar Lien is de, de, toch de hofdame? Daar hebben we het toch over? over. de hofdame? Ja, ja. Hofdame. Ja, Lien die... Ja, die, die, die, die heeft vroeger al eens op feest opgetreden als Chocoline Hooper. Ja. Ik zei, nou doe jij mee met ons als Chocoline Hooper. <laughs> Wat leuk. Ja, en ze is driftig aan het repeteren al. Ja. Maar ook... Uh... Natuurlijk Grey van den Berg. Ja, Grey, dat is uh, fantastisch. Gree speelt accordeon en hoe. En uh, Gree die blijft jeugdig, vind ik. Daarom heb ik er ook het uh, accordeon meisje genoemd. Ja. En Gree die, als je wat vraagt aan de speelt, vindt het gewoon geen probleem. Van jazz uh, tot, tot alles. Tot, tot, tot, nou, meezingers, noem maar op. En Gree die uh, wordt bijgestaan door haar man, uh, Jacques. Sjaak die pakt accordeon, geeft hem aan, helpt. Gree, want het is een heel zwaar ding, de ja. accordeon. Dus die helpt het er goed bij. Jacques die is uh, de eerste assistent van Gree. En Gree begeleidt uh, onder andere Henk Janssen en zo ook. En speelt misschien ook wel wat solo's. Dat moeten we nog even doornemen. Maar dat hoef je niet echt lang te doen met Gree. Want die doet het gewoon. Gree, ja hoor, doe ik wel, jongen. Nou, dan gaat ze het velen. En zometeen hebben we nog vele andere namen voor uw wildtoekaartjes, in ieder geval uh, te kopen uh, via de telefoon. En dat uh, komt allemaal uh, helemaal goed. We gaan even verder, want uh, volgende, of over twee weken... uit uh, mijn hoofd, 31 augustus, is het zover. Dan is uh, Yves Berensen nodig uit. Met een bonvol programma op het Raadhuisplein. Vanaf 8 uh, uur live muziek van allemaal bekende artiesten... waaronder Danny Froger, Lange Frans en Thomas Bergen... Mike Danen en nog uh, vele anderen. En Yves treedt natuurlijk zelf ook op... Hij presenteert ook het mooie evenement, georganiseerd door Stichting ZEP. In ieder geval over Yves Beerense gesproken. We hebben ze klaar. staan. Zin in jou. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond bij op uh, hier op het uh, Raadhuisplein in Zandvoort met Yves Berensen. nodig uit. En het is zeker de moeite waard om daarbij te zijn. We gaan even naar Jelmer, want jij hebt een leuk nieuwtje. Ja, want uh, we hebben een leuk nieuwtje van Edda Nieuws uit Haarlem. Uh, de uh, 13-jarige James Hillebrand is met zijn zelfgemaakte zwerfvuilkar en grijpstok in Zandvoort aangekomen. Dat denk je, een, een 13-jarige jongen met een grijpstok in Zandvoort. Wat moet hij nu doen? Maar de jonge Haarlem is bezig met zijn elfstedentocht: Zwerf, afval opruimen. Ja. En vanuit Haarlem via Zandvoort en Schiphol naar uiteindelijk het Vondelpark in Amsterdam. En uh, de collega's van NN Nieuws hebben daar een korte reportage. Op. Ja, want, uh, wacht even voordat ja. je klikt: um, zelfs vieze luiers, hè? Ja, inderdaad. Hij uh, vond de uh, gekste dingen uh, onderweg. Uh, bij de zeeweg in Bloemendaal vond hij inderdaad vieze luiers... en ook horloges die zijn achtergelaten. In en inderdaad, onze collega's van NH Nieuws waren bij hem... en vroegen hem het hemd van het lijf. Oh. Dit is James, 13 jaar uit Haarlem. Hij heeft nog vakantie, maar hij moet flink aan de bak de komende dagen... Zo James, ben je goed uitgerust? Ja, ja, ik heb vannacht goed geslapen en zo, dus ik ben er helemaal klaar voor. Wat ga je doen? Ik ga in elf dagen langs elf steden en dorpen lopen. En tegelijkertijd ga ik zwerfvuil opruimen. Nou, alles wordt al opgeruimd. Gelukkig komt hij niet overal. Met zijn oom bouwde hij deze afvalkar van een oude houten schutting. Uh, dit is papier. Dit is plastic. Dit is rest en daarachter is glad. Zaterdag begint James in Haarlem en wandelt dan via onder andere Zandvoort en Bloemendaal, al afvalrapend naar Amsterdam. Ik zie het als zeg maar, iets wat ik goed doe voor het milieu en daar wil ik graag iets aan veranderen aan het milieu. Ik wil niet dat er dieren uh, het de plastic of ander afval opeten of uh, dat ze er verstrikt raken. Ja. Wat zie jij normaal veel afval op straat liggen? Let je daar heel goed op? Nou ja, zeg maar, als ik naar school fiets, vanaf hier... Uh, dan had ik eigenlijk beter kunnen lopen, want zoveel afval ligt er. Dat zegt niet normaal. Ik moet niezen. Oh, ik ben super trots mee. Echt heel trots op hem. Toch niet? Hij hebben het ook in de gaten als, uh, als wij uh, de dingen niet goed afscheiden... of zo, de, de, de, afschal, de afval scheiden, dus uh, ja... Dan krijgt u op uw Ja, ja, ja. Hoe ga je dat nou met slapen doen dan? Uh, soms, uh, de helft van de tijd slaap ik op bijzondere plekken. Bijvoorbeeld, ik heb een gratis overnachting gekregen in Hillegom En dan slaap ik gewoon thuis. Ik eindig in het vondelpark in Amsterdam. Ja, en dan hoop je op een groot onthaal? Ja, dat hoop ik wel. Dat heel veel mensen daar zo staan te kijken en gaan zeggen: jee! Wat een leuk jongetje, hè. Ja, een bijzonder verhaal inderdaad. Bijzonder verhaal en ik vind het wel heel mooi um, dat zo'n jongen van die leeftijd daarmee bezig is. Want dat is wel de toekomst. Toch, Dick? Ja, vind ik wel. Ik vind het knap. Ik, uh, vroeger hadden wij dat nooit bedacht, maar nu is het echt heel goed wat hij doet. Ja, ja, zeker weten. Nou, we zijn blij dat hij het niet voor doet. En hij is uh, gisteren in Zandvoort geweest. En, uh, en, uh, ja, en Ze zijn trouwens ook de Anke afgelopen dagen druk bezig geweest in het algemeen. Want het heeft wel met een project te maken. Um, dat ze overal en nergens in heel Nederland aan het schoonmaken zijn. En vandaag zijn ze in Zandvoort ook bezig op het strand. Dus uh, dat is wel even een leuke melding om te vermelden. En wie weet gaan we zometeen nog even naar iemand bellen die op het strand aan het schoonmaken is. Muziek en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort. Zometeen nog veel meer. ch ch ch yeah.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 like oh my god, like oh my god, jump out that sofa, come on, let's get it, off oh. fill up my cup, drink, Mazel talk. look at her dancing, move it, move just it, just take it, off. Yeah. let's paint the town, paint the town, we'll shut it down, shut it down, let's burn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 hier op ZFM Zandvoort. En we gaan weer even naar Jelmer, want Jelmer, jij hebt een nieuwtje. Ja, een nieuwtje over de hondenbelasting. Want de gemeente Zandvoort gaat de controle op de hondenbelasting uitvoeren. De gemeente gaat het niet zelf doen, maar heeft het uitbesteed aan Hollandruiter, Wat is gespecialiseerd in de controle op de aangifte van deze gemeentelijke belasting. De hondenbezitters van één of meer honden zijn volgens de gemeente verplicht hondenbelasting te betalen. Elke bezitter van dit huis is verplicht om aangifte te doen. De gemeente gaat aan de hand van de gegevens die het krijgt controleren op de aanwezigheid van honden. Het uh, integrale nieuwsbericht wat, de lokale, wat onze omroep ZFM Zandvoort heeft geplaatst... heeft op Facebook tot de nodige reacties geleid. Enkele inwoners zijn verbaasd dat de gemeente een controle laat uitvoeren. Uh, want merkwaardig ook omdat in december 2018 de Zandvoortse PVV... Nog een motie heeft ingediend om de belasting af te schaffen. En dat deze motie bij de laatste raadsvergadering nog ter sprake is gekomen. En ook is aangenomen. Dat meldt uh, Nieuws. Ja, want uh, per wanneer is die aangenomen? Dat is de grote vraag. Ja, dat is uh, nog uh, volgens ons uh, onbekend. Weet u het thuis? Bel ons 023-573-0393. We zijn graag benieuwd naar uw reacties. Nogmaals, onze ZFM-hotline is 023. 573-0393. En bel gewoon even naar de studio. En dan horen we u graag na het nieuws. Als reactie op dit uh, bericht. In ieder geval, uh, wij zijn alweer aangebroken aan het tweede uur. We gaan weer muziek draaien. En zometeen zijn we het tweede uur bij u terug. Met Dick Couset natuurlijk nog steeds aan tafel. En Jelmer, onze laatste nieuwtjesgever, om het zo maar even te zeggen. Hoe zou ik je anders no moeten noemen, Jelmer? Ja, de Zuidkik <laughs> ook. Ja, sidekick. ook gewoon, ja, We gaan even muziek draaien. Zo meteen terug met Zandvoortlunch hier op uw Zandvoortse Radio. Tú y yo no me hace falta más. Mm -hmm. Sé que sin ti yo no puedo dormir y vente para acá, muy por la mañana no quiero verte, no quiero verte ir. sin mí y regálame un beso, solo por eso vale la pena, vale la pena estar junto a ti. Wat me hace sentir? En que no te vaak olvidar que te falta vivir Como es, como es, que me tienes así weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie sin mí Y regálame un beso Solo por eso vale la pena, vale la pena estar Contro Contigo